probeer uw kleinzoon te redden. In het chalet heb ik een lijk gevonden. Stel dat het van Simon zou zijn, ik zeg wel stel. Zijn er dan bepaalde specifieke lichamelijke kenmerken... waaraan ik hem nu nog zou herkennen? U bedoelt iets als littekens of zo? Precies, ja. Nee, toch niet in de periode dat ik met hem omging. Iets met zijn gebit misschien. Simon heeft twee kiezen met een in kroon. Ik dank u, mevrouw. Weet u daarmee voldoende om... Om alleen terug te vinden. Misschien. Commissaris, ik moet iets vertellen. Martus. Substituut Martus? Ja, min of meer. Met adjunctcommissaris van in. Oh, Pieter. Weet dat dan direct, jongen? Ik heb uw toestemming nodig. Voor wat? Om een lijk op te graven, op het stille kerkhof. Heb je hier vannacht toch nog op stap geweest, Pieter? Ja, min of meer. Oh, dacht dat je zo moe werd. Luister eens, het is niet het moment om dat allemaal uit te leggen. Oké, okay, oké. Okay, okay. Wanneer zou meneer de Commissaris zijn lijk willen opgraven? Nu meteen. Nu? In het midden van de nacht, Pieter? Vig, je hebt toch geen duvel te veel op, hè? Alsjeblieft, hè? Het onderzoek waarmee ik werd belast is in een stroomversnelling gekomen. Ja, als je niet meewerkt, bel ik de procureur wel. Oh oh, oh, oh, oh, het is goed, het is goed, jongen. Ah, ik zal zien wat ik kan doen. Ah, daar is ze. Dat is goed. Het is nu precies 2 uur 58 als de kist wordt blootgelegd. Kan het deksel eraf? Oei, oei, oei, oei, je gaat ons toch niet opjagen, zeker? er van de nacht, hè, meneer? Ja, ik moet toch ook opmerken van in dat ik in mijn 26-jarige carrière als wetsdokter nog nooit een opgraving gedaan heb. Twee uur 59. top. Is dat niet echt zo dringend? Een lijk, dat gaat toch niet lopen? Ja, kan dat deksel er dan nu af? Pak hem dan deze kant. Het deksel wordt geopend, in de kist bevindt zich inderdaad het lichaam van Van een onbekende persoon. Hoezo? Ik dacht dat het hier ging om Simon de Voogd. Niet denken, dokter Doen. Moet alleen maar weten hoe het met zijn tanden zit, oké? Okay? Ja, ah, daar hebben we de substituut. Ja, Adjunct, commissaris Van In. Wilt u nu wel eens zo goed zijn mij te vertellen wat hier eigenlijk aan de hand is? We verrichten een opgraving, mevrouw Mars. Van een onbekend persoon genaamd Simon de Voogd. Die naam staat in zijn grafsteen gekapt, ja, maar voor de rest... Hoe zit het met zijn gebit? Nou, Niets speciaals. Geen abnormale vullingen, geen kronen... Niet... Ook niet in platina? Geen geval. Nou, meer moet ik niet weten. Gooi dat geval maar weer dicht. Welk hebt u het gehoord, mannen? Uh, uh, weer dicht, dichtgooien en wegwezen. Uh, uh, heeft de commissaris gezegd. Adjum, commissaris. En daar bellen ze dan in het holst van de nacht vooruit uw bed, horen. De Bij de ingang van het kerkhof. Waarom? Daar loop ik even mee. Ik heb nog een verklaring van mij te goed. Ja, een verklaring zou ik wel kunnen gebruiken. Simon de Voogd was een goede vriend van Hubert de Nijs, right? Right. Toen de Nijs drie maanden geleden overleed... ...heeft de Voogd de identiteit van zijn vriend aangenomen. Hubert de Nijs werd Simon de Voogd en Simon de Voogd werd Hubert de Nijs. Nagel op de kop. Zo kwam een dode Simon de Voogd dus in de politiecomputer terecht... ...terwijl uit ons onderzoek bleek dat ook Hubert de Nijs was overleden. Straf, hè? De voogd liet zijn naam kappen in de grafstenen... ...waaronder in werkelijkheid zijn vriend Hubert de Nijs rustte. Maar de Nijs beschikte niet over een paar kiezen. ...en de voogd heeft hij wel. Hoe zit je daar gekomen? Baroness Agnes. Dus daarom werd u te moe om nog iets te drinken met mij. Meneer had weer eens wat beters te doen. En ik ben er ondertussen ook uit waar heel die mascara goed voor was. Ah ja? Voor de voogd zou zijn wraakactie pas compleet zijn als Jacques Froman ook wist wie de wraak uitvoerde. Ja, Daarom uh... liet hij die Latijnse tekst achter. En om te vermijden dat Jacques Froman hem met al zijn relaties binnen de kortste keren zou opsporen... ...anseneerde hij zijn eigen dood. Voilà. Goh, Waarom? Ja, zoveel scherpzinnigheid had ik je nu nooit gezien. Is dat een compliment of wat? Wat denk je? Oké, okay, dan moet ik mij nog excuseren. Ah, ja? Ja, voor mijn lomp gedrag van daarnet, aan de telefoon. Sorry, hè? Nog eens. Sorry, hè? Oké, okay, excuses dan ver. Ja, en ook om een lift te krijgen, natuurlijk. Oh, ik zeg. werd hier afgezet met een politieauto. Die zijn al naar huis, zie. Jij bent toch echt wel... Onverbeterlijk, ik weet het. Ik wou iets anders zeggen. Hm. Allee, kom maar, stap in. Dat een commissaris van in, voor ik mij bedenk. Zeg, ik heb nog eens nagedacht. Oei, oei. Nog meer onthullingen? Ja, dat gesprek onder vier ogen met baroness Agnès is uh, vruchtbaar geweest. Ah, vertel het me allemaal een keer. De voogd weet dat Alain niet de kleinzoon is van Jacques. Wat? Kleine vrouwman, de moeder van Alain, ja? is immers niet de dochter van Jacques, Hooray. maar van Simon de voogd. En dat ook van die barones Agnès yes te weten gekomen? Ja, ze heeft me zelfs verteld dat ze het ook aan Simon verklapt heeft. eerlijk gezegd, ik vermoed al iets in die richting. Ah, ik snap het. Ah ja, waarom zou barones Agnès yes een ex minair van lang geleden in bescherming nemen? Ja, dat deed ze. Ah ja, als ze daarmee het leven van haar kleinzoon op het spel zetten. Ja, ze wist alles. Ze wist zelfs meer dan Jacques. Ze hoefde alleen maar te spreken, maar dat deed ze niet. En toch is Alain ook haar oogappel. Maar ja, zodra Simon de Voogd wist dat hij in feite zijn eigen kleinzoon had ontvoerd, wist Baroness Agnes ook dat hij die jongen geen haar zou krenken. Ja, dat is correct. Ah oh, wel? Mag ik u nogmaals feliciteren, adjunctaris van in? Uw verzoek is toegestaan, substituut. U mocht daar zelfs parkeren, dat is vlakbij de vette vispoort. Oh, ik moest u toch alleen maar afzetten? Oh, na al uw felicitaties had ik toch wel een glaasje verdiend, dacht ik. Mm. En jij ook, afha. Enfin, als je niet te moe bent tenminste. Hoe en jij dan? Een paar uur geleden waren ik nog weet niet hoe moe. Ja, maar dat was alleen maar bij manier van spreken. Ja, maar morgen, ah, vandaag al eigenlijk, worden die schilderijen verbrand, hè Pieter? Om tien uur. Ah. Ja, maar dat betekent vroeg opstaan. Heb jij grote dorst? Nee. Wel, weet je wat we dan kunnen doen? We vergeten nee. dat glaasje en we kruipen direct samen onder de wol. Ah ja, want nu nog één en terug naar huis, dat is een beetje tijd verliezen. Nou. <laughs>